Herman van der Zand en Robert Meder. Goed, in ieder geval op tijd. Uh, ook vanavond wordt er gesport, zoals Herman al zei. Ja, het lijkt voor de renners vooral de sport om geld te verdienen. Want vanavond uh, wordt dus de ronde van meer verreden. En onze tafel zit nog steeds vol gasten. Forensisch psycholoog Corinne de Ruiter. G500-oprichter Siebert van Linde En straks gaan we uitgebreid praten met sportjournaliste sportsjournaliste Barbara Badens. Maar eerst ook aan tafel Remmelseré voor het nieuws van de NOS. Door een stroomstoring lag het treinverkeer rond Eindhoven vanavond ruim anderhalf uur stil. Een groot deel van Limburg was vanuit Eindhoven per trein onbereikbaar. En ook richting Den Bosch waren er problemen. De storing begon iets voor zeven uur. Rond kwart voor negen werd het treinverkeer geleidelijk hervat. Tijdens de storing zetten de NS-bussen in. Door de stroomstoring bij Eindhoven haperden de seinen. Irak stelt de grens met Syrië open voor vluchtelingen uit het land... Premier Al-Maliki heeft grenswachten de opdracht gegeven om Syriërs die hun land willen ontvluchten tot Irak toe te laten. In Syrië zijn anderhalf miljoen mensen op drift en veel van hen proberen te vluchten naar Turkije, Jordanië of Libanon. Irak was tot nu toe terughoudend met het opnemen van Syrische vluchtelingen, omdat het niet de middelen zou hebben om hen op te vangen en te beschermen. De man die een bloedbad aanricht in een bioscoop bij de Amerikaanse stad Denver riskeert de doodstraf. Of de aanklager die zal eisen is nog niet duidelijk. Tijdens de voorgeleiding kreeg de 24-jarige James Holmes te horen... dat hij wordt verdacht van meervoudige moord. Hij maakte tijdens het voorgeleiden een verwarde en slaperige indruk. Hij heeft zelf niets gezegd. Holmes was, heeft volgens de aanklager in de nacht van donderdag op vrijdag... in een bioscoopzaal om zich heen geschoten. Dat was bij de première van de nieuwe Batman-film. Twaalf mensen kwamen om het leven en 58 bezoekers raakten gewond. Zijn motief is niet duidelijk. Het is ook nog niet duidelijk of de aanklager de doodstraf inderdaad zal eisen. Daarover wordt binnen 60 dagen een besluit genomen. De Utrechtse gemeenteraad onderbreekt het zomerreces om te vergaderen over het asbest in de wijk Kanaleneiland. Een meerderheid in de raad wil door de wethouder worden bijgepraat over de situatie in de Utrechtse wijk. 180 huishoudens moesten daar hun woning verlaten. Bij werkzaamheden vorige week is een zeer schadelijke vorm van asbest vrijgekomen, waarna gisteren een deel van Kanaleneiland werd ontruimd. Het belangrijkste is dat de bewoners volledig en eerlijk worden geïnformeerd... zodat ze snel weer naar huis kunnen, zegt D66-raadslid Kleuver. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. kan plaatselijke mistbank ontstaan. Morgen volop zond, wordt dan 23 graden op de wallen tot 27 graden in het zuidoosten van het land. En tot en met donderdag blijft het zonnig en droog zomerweer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dan graven ze bij GroenLinks hun eigen graf. Straks na half tien, Siebert van Linden. Nee, dat aftellen naar de Spelen in Londen is nu echt begonnen. Ja, we praten er zo over met Barbara Barends. Eerst naar Boeksmeer. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Ja, want als het goed is, is de ronde van Boksmeer van start gegaan. Boksmeer staat de hele dag al in het teken van de wielersport. Vanmiddag werd er gefietst door amateurs. En vanavond is het de dag na de Tour de France de beurt aan de props natuurlijk. Matthijs Holtrop die mocht naar Boksmeer. Welke bekende naam heb je al voorbij zien zoeven, Matthijs? Uh, We dachten van Johnny Hogerland, uh, Rob Ruig... Uh, uh, Nibali, Basso, de grote mannen van uh, Liquigas die hier naartoe zijn gekomen. Het is een beetje het, het feestje waarop ook wat mensen ontbreken. Waar, waarbij je denkt, waar is bijvoorbeeld Niki Terpstra, waar is Gesink, Cavendish? En dat zijn natuurlijk de mannen die allemaal naar de Olympische Spelen gaan. En daardoor is het veld hier toch ja, enigszins gehavend zou je kunnen zeggen. En het zijn de Nederlanders die uh, hier de dienst uitmaken in de, in de koers. Ja, want ik kan me uh, voorstellen dat het inderdaad voor de organisatie niet makkelijk was om iedereen te krijgen die ze wilden hebben precies want door die Olympische Spelen en heb je daarbij ook nog een kredietcrisis waardoor de budgetten hier wat lager zijn dan uh, dan anders en met een ja als een boer met kiespijn was de directeur hier nog wel enigszins tevreden, zo, zo lachte hij. Uh, maar nou ja, het, uh, hij moet het er maar mee doen, hij heeft geen keus, zo zegt hij ook zelf. Ja. Het is hier de hele dag al feest in Boksmeer, het is een, uh, uh, ja, de hele, de hele dorp staat op zijn kop... vanmorgen al met kinderen die de dikke bandenrace konden reden, dus uh, ook zonder racefiets. Uh, toen kwamen de amateurs en nu is het tijd voor de profs. Alle renners verzamelen zich voor de start bij het zwembad. En dat is dus het strijdtoneel van de handtekeningenjagers. We gaan met jou Ja. De meeste renners zien er wat moe uit. Bram Tankink vertelt hierover bijvoorbeeld. Weet je, uh, weet je, je moet het allemaal even, even verwerken, maar. Uh, ja. We hebben de beste van proberen te maken. Het startschot wordt gegeven door Dries van Acht. De oud politicus is een wielerfanaat en een vervent starter. Zo vertelt hij zelf. Ja, dat is zo. Um, het is een lekker gevoel dat als er nog, nog evenementen zijn, zij het weinig die zonder mijn toedoen niet van start kunnen gaan, blijkbaar. Ik vind het leuk om dit nog eens te doen. Maar natuurlijk vooral omdat het mooie herinneringen oproept. Wat ik ook gedaan heb, in Boxmeer evenzo, al 31 jaar geleden. Midden tijdens de kabinetsformatie. Ja, vertelt u nog eens hoe dat ging? Nou, die kabinetsformatie was al weken en weken... en nog veel meer weken aan de gang. Het schoot niks op. Uh, ik had al ruim van tevoren beloofd deze ronde te zullen openen. En toen was het zover. Ik dacht, ik moet hier weg. En dat kan ook best. Dus ik ben hem gesmeerd met de smoes. En kwam veel te laat terug na de opening hier. De stemming was totaal verpest. We waren allemaal boos, de, de wachtenden. En uh, nou ja, uiteindelijk is dat kabinet toch wel tot stand gekomen. Maar met uiterste moeizaamheid. En heeft ook niet langer dan een paar maanden geleefd. Wat voor gevecht? Verwacht u vanmiddag of vanavond? Oh, dat is schone schijn. Er komt natuurlijk geen knallend gevecht. Het, het gaat ook meer om de vertoning van de, van de bekende snuiten. En de Nederlander wint? Nou, er zal wel een Nederlander winnen, want dat is leuker. Maar dat maakt, doet er allemaal niks toe. De, de presentiegelden worden toch uitbetaald, ongeacht de uitslag. Bijna altijd wint er in het box meer een Nederlander of iemand van een Nederlandse ploeg. Hoe zit dat toch? Is dat nou de sponsor die de winnaar bepaalt? Dan tank ik daarover? Ja, Daar wordt er gewoon lekker op de meet uitgevochten. Ja. En hier is het op de meet, op de, in de laatste rondes. Ja. Dus, uh, ja. En Johnny Hogeland, over wie er vanavond gaat winnen? Volgens mij wint gewoon de beste, zoals overal. Ik heb hier vorig jaar dat we al die 44 gemiddeld, dus volgens mij moet je dat toch reden kunnen trappen. En je bent moe, zeg je net? Ga je toch voor die winst? Ja, tuurlijk. De directeur over wie er vanavond moet gaan winnen. Ik denk dat de renners zelf wel zorgt dat we een mooie winnaar krijgen. Ben ik van overtuigd. Een Nederlander? Uh, ja, traditioneel wint hier wel vaak een Nederlander. Maar ja, je weet het nooit. Meer. We laten ons gewoon verrassen. Ja, anders gaan we gewoon hier de tour in één keer goed maken. Dan praten we daar ook niet meer over. Ja, uh, nou, zo is het. Oh ja. Ja, goed, ik sluit niet uit dat het anders is. Uh, nog eventjes, Matthijs, uh, hoe, uh, hoe is de koers? Hoe ziet het eruit? Ja, uh, het lijkt toch inderdaad op dat die Nederlander hier wel zijn, uh, zijn tour gaat goed maken voor zover dat kan. Uh, ik kan natuurlijk niet het hele parcours overzien. Er hangt hier geen helikopter in de lucht. Maar uh, we zijn nu net halverwege. Uh, de 25e ronde is net geweest. Een kopgroep van Van Emden, Koen de Kort, Bram Tankink en Johnny Hoogerland hadden eerst zo'n 15 seconden. Nu nog, nou, toen ik er net stond, zo'n 3. Dus ik neem aan dat die inmiddels zijn teruggepakt. En dan uh, is het dus tijd voor een, uh, een mooie massasprint. Althans, daar lijkt het nu op uit te draaien. Ik denk dat er een Nederlander de wind. Wat denk jij? Ik, ik denk het ook. Verder zeg ik er niks over. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio Radio1.nl Spinners, waar dit? I'll be around. Ja, Barbara Barend. Ik ken je vader al een, een, een tijdje. En die wil nog wel eens uh, een telefoon aan zijn oor staan. Jij belt ook echt heel veel, of niet? Of is het gewoon toeval? Nee, erg, het is erfelijk. Ja, echt. Nee. Is het echt waar? Is het, het is vreselijk. He? Het is ja? echt een ziekte. Ja, het in de begintijd K kunt, van de mobiele Oh, sorry, je loopt nu weg. Ik wil ja, vragen of je uh, dat ook forensisch kon uh, analyseren. Uh, <laughs> waar dat nou weer toe leidt. <coughs> nee, maar echt waar. Ik je BSO, uh, B.B. Ben je, ben je echt heel erg bellerig. Uh, nou, ik ben iets minder erg dan mijn vader. Maar mijn vader is wel heel erg. Maar ik ben wel. Uh... Ja. Ik, ik schaam me er wel voor. Nee, maar hij, zei, hij doet het heel goed met, qua contact laat maar zeggen. Mm -hmm. wat, hij bij Baerde, wat ik van hem heb overgenomen, van Baaaienverdorp, dat ik heel regelmatig nog even bel met de gasten als ze geweest zijn. Of je, of nou. hoe, hoe, hoe was het? Heb je wat ervaren? Moeten we nog, uh, of bel je altijd met dezelfde. Anders? Of, uh, ja, heb je <laughs> al Bel je, je gewoon heel veel met dezelfde. Met ik bel opa. gewoon altijd met mezelf. <laughs> <laughs> nee, maar dat is trouwens wel, uh, dat, is, inderdaad, dat deden Frits en Henk altijd. Altijd na een uitzending nog bellen om iemand te bedanken. En even een babbeltje maken. Maar ik had net nog even, ik hang net even Daphne Koster op, want ik weet dat we het over Ajax gaan hebben en het vrouwenvoetbal. Dus oh, Dat was niet van dacht, de bedoeling, maar. Nou dat ja, er... oh, dat, dat wilde ik er dan in gooien. <laughs> dus ik dacht, ik bel de, de aanvoerster nog even. En? Morgen nou, begint Ajax, hè? Of nee, ze zijn ik? al een week bezig. Ja, maar morgen is de pers. Is de pers ja, niet morgen? morgen, ja. Maar ze zei dat, dat ze nog niet eerder mee heeft gemaakt dat uh, alles zo goed geregeld is als bij Ajax. Van de kleding, en het klinkt heel raar. Dat je de kleding als eerste noemt, dat noemden ze dus als eerste. Tot de trainingsaccommodaties, alles is fantastisch. Maar... Waarom is dat raar? Is dat niet normaal dat er uh, nou, uh, ja, boekjes liggen? Ja, dat lijkt heel normaal, maar het is voorheen, ook toen ik voetbalde... in het Nederlands jeugdelftal, mijn vijftiende... dan kregen wij de, de tenus van drie jaar eerder, volgens mij, van de D-junioren aan. Een ja, meisje van vijftien is gemiddeld, een beetje stevig op die leeftijd... Zeker als je voetbalt. Dus wij knalden uit die broekjes. Dat was geen gezicht. En nu zijn die broekjes weer heel groot. Dus dan hebben vrouwen weer broeken die zeg maar, tot hun enkels komen. Maar wat tegenwoordig clubs doen is een vrouwenlijn nemen. En dat is dus heel bijzonder. Hoe ziet dat eruit dan? Dat is getailleerder. Ik bedoel, wij hebben een ander lichaam. Hm. En vrouwen vinden het fijner. Dat zie je bijvoorbeeld bij hockey en tennis... Als het allemaal ja, iets getailleerder zit, iets strakker. Jij vindt een blouse als die strak om je lichaam zit waarschijnlijk niet lekker. Het moet een beetje wat ruimer. Ja. Wij vinden het mooi als het over onze borsten een beetje heen past. Ja, het is radio, dus je kan het niet helemaal zien. Ja, er nee. zit een webcam bij, hoor. Dus je bent, oh, ja, mensen de... kunnen er nee. heel goed op. plaatsen. Nee, nee, maar dit, <laughs> dit klinkt heel raar. Maar voor ook het aanzicht van het vrouwenvoetbal. Want heel veel mensen klagen erover. Het ziet er niet die, uit. Die hobbyzakbroeken. Ja, nou, daarom. En, dan, en ik weet zelf ook toen, het is toch logisch. Jij, jij kleedt toch ook in iets wat je lekker vindt. en ook er mooi uit vindt zien. En als je sportvrouw bent en je bent een getrainde sportvrouw zoals die voetballers zijn. heb je geen zin om in een of ander vervelend mannen tenue te lopen. waardoor je er niet uitziet. Nou, hoe belangrijk is het trouwens dat Ajax nu meedoet? Voor het vrouwenvoetbal? Ja, ik vind het. Uh... Want dat was op ster. Eigenlijk in het begin dacht je van, uh, een paar nou. jaar geleden dacht je. nou, zit eraan te komen. En vervolgens, uh, boef klaar. En nu Ajax erbij, nu lijkt het toch weer een boost te krijgen. Ja, nou ja, dat, dat zegt alles. Het was inderdaad, het begin ging heel goed. Toen haalden we de half finale van het EK met het Nederlandse team. Ja. En vervolgens leek het ineens te storten. Iedereen stopte daarmee. AZ, wat ik echt belachelijk ook vond. Terwijl ze al jaren kampioen werden, stopte ermee. Nou, iedereen naar de andere club. ADO, Utrecht. Ja, ieder, nou, ADO, die zijn wel lang doorgegaan. Ja, maar goed, Utrecht... Die, nee, dan weer onder andere Utrecht Naam, geloof wel ik. niet, ik Willem ja, 2 ja, wel niet, Heerenveen, wel niet. Nou, voortdurend. Het is van levensbelang dat clubs als Ajax, PSV en Feyenoord... de traditionele top drie, dat die meedoen. Uh, waarom? Als je bij Ajax gaat... Ten eerste wil een meisje, net als een jongetje... wil het liefst bij Ajax Feyenoord-PSV voetballen. Je droomt er als jongetje niet van om bij Pek Zwolle te gaan voetballen. Of bij Ado Den Haag. Ik, ook de ik wil dat bij NAC. Ja, nou, dat kan. Maar in principe wil je bij een van die top drie clubs... Dat is natuurlijk je grootste droom. Dat hebben meisjes ook. En het effect is, als Ajax ermee begint... of Fijn of PSV... Dus ze willen toch altijd de beste zijn. Dus ze zorgen toch dat, nou ja, wat Daphne en Koster net vertelt... dat de faciliteiten goed zijn, dat ze een goede trainer hebben... dat de kleding maar klopt. die faciliteiten waren er al natuurlijk. Hoe bedoel je? Nou, nee, je die, Ja, oké, okay, die faciliteiten zijn er al. Maar ik bedoel dat, ze van alles, dat alles optimaal is. Dat op moment... loopt in één lijn door met, uh, met de profs. Uh... Ja, tuurlijk. En ze willen de beste zijn. En het is een beetje het kip en het ei... Uh, waar begint het? Moet je eerst zorgen dat het niveau wat hoog wordt... en dan instappen? Of moet je gewoon zeggen als Ajax fans PSV? Nee. Weet je, dit hoort gewoon... Uh, ja, want Ajax heeft een vereniging. Hè? Daar, gaat, daar gaan de vrouwen voetballen. Daar voetballen ook veteranen. Die mogen daar ook voetballen. Dus systematisch vrouwen uitsluiten, dat kan helemaal niet. Dat is gewoon puur discriminatie. En dat hebben ze jarenlang gedaan bij Ajax. En dat is heel slecht. En dat doen ze nog steeds bij Feyenoord. En bij PSV zijn ze dan nu met Eindhoven samen. Dus het is daarbij ook een, gewoon een sociaal belang wat je dient. Voor je achterban weer heel belangrijk. Uh -huh. Dus als je het even doorrekent naar kaartverkoop... je trekt nog veel meer vrouwen naar je stadion. Maar het is van essentieel belang dat die clubs vrouwenvoetbal hebben. Want daardoor gaan alleen maar nog meer meiden voetballen... wordt het nog professioneler, wordt het niveau hoger. Maar als het zo heel belangrijk is, waarom komen ze, komen ze dan toch pas nu eh, ermee... terwijl het langzaam alweer over, de, over het toppunt <coughs> eigenlijk leek te zijn? Nou, ik denk dat dat wel te verklaren is... dat wij met heel veel dingen zijn wij helemaal niet geëmancipeerd in Nederland. Ja. Ik denk dat wat door te trekken is ook... Een, nu ga ik misschien een heel serieus onderwerp aansnijden... maar topfuncties zijn ook bijna geen vrouwen. De mannen beslissen heel veel in dit land... En de, aan de leiding van de voetbalclubs staan mannen... die denken alleen maar aan het mannenvoetbal. Dus zij vinden het helemaal niet belangrijk. Maar er was toch een, er, er was een voorhoede van, van de misschien wel kleinere clubs... die hadden vrouwenafdeling, dan had je toch op dat moment al kunnen aanhaken. Ja, maar de, de, de, de leiding destijds bij de grote clubs vond het niet belangrijk. Een van de eerste dingen die Johan Cruijff heeft gezegd... wat je van Cruijff vindt of niet, is zei we gaan hier vrouwenvoetbal starten, niks, geen gelul, we gaan niet wachten. We gaan vrouwenvoetbal gaan we meteen beginnen, want voetbal is voor iedereen. Dus bij Ajax gaan ook vrouwen voetballen. Nou, dat heeft dus meteen uitgevoerd. Gewoon, gewoon geen enkele discussie. Er komt vrouwenvoetbal. Terwijl jaren daarvoor er zijn ledenraadsvergaderingen geweest... waar dan iemand zijn hand op stak, zullen wij vrouwenvoetbal doen? En die werd dan uitgelachen. De worden onze spelers verliefd op de vrouwen. En waar moeten ze dan douchen? Er heeft nog ooit een directeur van Ajax geroepen. Het is gevaarlijk als de vrouwen dan naar huis fietsen. Alsof de jongetjes van tien daar Dat minder gevaarlijk is... als die naar huis fietsen. Geeft het... ze een auto van de zaak, denk je dan? Nou, precies. Nee, maar het is. Uh, het, het, het, het, ze hebben het jarenlang. Het waren. Nou de mannen die dat beslisten. die vonden het niet belangrijk. Het is natuurlijk nog niet lucratief. Het levert nog niet op. Het kost op dit moment alleen maar. Nou ja, dan gaan ze heel snel kijken. Zeker in tijden van crisis. Uh, wat gaan we als eerste schrappen? Dat. En het zijn gewoon ook een heleboel mannen die vrouwenvoetbal niks vinden. Wat ja, überhaupt een rare gedachte dat is. Dat was ik net zeggen. Er zijn natuurlijk inderdaad heel veel mensen die het vrouwenvoetbal niks vinden. Om even je eigen woorden te herhalen. Uh, dus, dus ja, dat kan. Bedoel, mensen mogen een mening hebben. En dat kan. Misschien is, het is Nederland er wel gewoon helemaal niet klaar voor. Duitsland is er klaar voor. Zit uh, bij de bekerfinale, nou ben je regelmatig bij wedstrijden. Ja, zit gewoon een hele stadion vol. Ja, maar je moet ergens beginnen. Het niveau bij mannenvoetbal was toch ook jaren geleden niet zo goed. En als je trouwens naar... Heel veel wedstrijden kijken. Ja, maar er zijn soort witbeelden volgens mij met stadions. Uh, die gevuld met 110.000 nee, mensen. Ja, maar toen voetbal er ook bijna nog geen vrouwen. Nu voetballen er steeds meer vrouwen. Nederland is er juist klaar voor. Het is de grootste meisjesport. In Nederland. geval. In groeiende meisjesport. Ja. ja 120.000 meisjes voetballen nu. Nee, het is. Kijk, het, we hebben nog niet het niveau van Duitsland. Hè? Maar als je ziet, de ook commercieel gezien, wat voor een potentie dan is. In Duitsland is um, vrouwenvoetbal de tweede kijksport naar mannenvoetbal. Daar kijken je meer. Ja, maar in Nederland niet. Nee, maar dat was vroeger toch ook niet zo in Duitsland. Het is toch ook gegroeid naarmate die competitie er is. Als die clubs dat serieus gaan omarmen, als Feyenoord vocht, maar hoe, hoe, nog volgend jaar ook nog aanhangt. Hoe lang ga je door? Hoe lang ga je door? En wanneer is dat punt bereikt dat je zegt van nu moeten nou, we doorpakken, want nu wordt het succesvol? Nou, wacht wanneer... even, wacht even. twee jaar geleden. Heb jij toen niet gekeken? Twee miljoen Nederlanders hebben naar de halve, nou, het is langer geleden naar de halve finale van de vrouwen toen in we Helsinki zelf gekeken. We hebben het zelf uitgezonden, dat klopt. Ja. ja, het was ook de enige wedstrijd die jullie hebben uitgezet. Dat wou ik even zeggen. Ja, nou daarom. Ja. Ik wil, het is een publieke omroep. Maar jullie zenden alles van de mannen uit. De Tour de France wordt door de Nederlandse uitgezonden. Maar als Marianne Vos de Giro d'Italia wint, dan zenden we dat niet uit. Nee, dat is ja, wel dat absurd hebben bij radio. 1. Ja, ja, nee, dan oké. Okay, jullie bellen gelukkig. Maar wat dat betreft, eh, daar, geen wedstrijd daarvoor is uitgezonden. Terwijl ze daarvoor ook al goed voetbalden. Het is het kip en het ei. Wil je ho hoef voor mij niet 90 minuten lang samenvatten of 90 minuten lang live wedstrijden uit te zenden. Want daar worden we allemaal niet vrolijker van. Want het niveau is nog niet zo hoog. Maar je kan best ook op Studio Sport. Kan je best, uh, als de wedstrijden gespeeld zijn, een blokje maken van één minuut of anderhalf minuut hoogtepunten vrouwenvoetbal. En dan het niveau wordt steeds hoger. Toen ik voetbalde, als je het vergelijkt met nu, is het al tien keer hoger. Als jij een wedstrijd nu van het Nederlands vrouwenvoetbal kijkt, van het Nederlands vrouwenelfde of het Nederlands dame. Nee, vrouwenelfde moet ik zeggen. Dat is gewoon al hartstikke leuk niveau. Ja, maar wie bepaalt dat niveau dan? Hoe bedoel je? Precies wat ik zeg. Nou, de, de, hoe, wie, wie, bepaalt? wie bepaalt uiteindelijk of het niveau hoog genoeg is om. Uh, om het commercieel succesvol te maken. Om, nou ja, dat is, als, als je om het uit te zenden op de televisie bijvoorbeeld. Als het dus interessant is. dan was dat toch, want het ligt vrij. dan, dan, dan was dat toch al lang een commerciële uh, nou, zender dat, opgedoken. Nou, ja, dat is waar. Maar goed, we hebben, ik zit hier bij de publieke omroep. en die hebben een publieke plicht. Volgens <laughs> mij hebben jullie een publieke plicht om allerlei sporten uit te zenden. Dus daar maken jullie ook al keuzes in. Dus dat... Ja, maar die 24 uur zenden wilde niet komen, denk ik. Uh, met alleen sporten. Nee, maar goed, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk onzin. Jullie hebben, je zendt ook alle, allebei andere sporten uit. Handbal, korfbal. Dus het vrouwenvoetbal mag je ook wel af en toe uitzenden. Nogmaals, je hoeft voor mij niet uh, live uh, hele wedstrijden uit te zenden. Het, nee, het is gewoon... Op een gegeven moment is het niveau hoger. Dus als het Nederlands zelf gaat zich nu weer kwalificeren voor een EK... dan moeten we dat gewoon uitzenden. Maar wanneer denk je dat het niveau hoog genoeg is? Ik, ik weer terug nou, vraag, ik moet ze dan dat eerst de dat... Europese kampioen worden? Of moet... Nou, maar dat, dat, dat helpt dat? natuurlijk wel, zo'n finale. Maar ik denk dat... Als nu Ajax aanhaart volgend jaar ook Feyenoord, PSV doet dat met Eindhoven, dan denk je dat we binnen een paar jaar een hele leuke competitie hebben in Nederland. Oh. En We hebben nu al een leuke competitie, maar binnen een paar jaar dat jullie er ook niet meer omheen kunnen. Maar Komt het ook omdat er dan misschien meer mensen naartoe komen? Want het, het, is, het is nu is, is een stadion misschien voor een kwart uh, bezet, maar, gaat, maar je moet in de, uh, gaan ja, ze in de arena voetballen? Nou, dat lijkt me. Ik denk het niet, maar dat lijkt me ook niet. Je moet op de toekomst gaan voetballen. Want in de arena is het heel ongezellig. Je moet in de kleine stadion. Ik bedoel als het helemaal leeg is, hè? Je moet in de kleine stadion. <laughs> ja. weer ja, boze mails? Nee, ja, ik, li ik, li ik liet je gewoon gaan. niet hoe je zegt. Nee, maar als er, als er duizend mensen zitten in de arena. is het natuurlijk niet leuk. Nee, je moet in de kleine stadions gaan voetballen. Dat is ook wat ze trouwens in Duitsland doen. en in Engeland. En dan zitten die stadions redelijk vol. Je moet goede acties. en daar zijn ze nu ook mee bezig. Hè, met die Benelie die er komt. Allemaal acties dat, euh, nou ja, dat je seizoenkaart. voor heel weinig geld. voor alle meiden kan krijgen. Je moet heel veel van die acties doen. En dan krijg je, gewoon, krijg je wel dat er vijf, zesduizend mensen bij die wedstrijd. Zitten, dat is meer dan volgens mij bij de gemiddelde jubilaire league. En komt die Beneliek uit, want dat, ja. is een, dat is een competitie met België. Ja, dat is een competitie met België en Nederland. Eerst heb je gewoon het eerste deel van de competitie, heb je gewoon in Nederland competitie en in België. En het tweede deel van de competitie gaat de tophelft van Nederland tegen de tophelft van België strijden. En de onderste helft van Nederland en België, die strijden dan ook tegen elkaar. En dan komt er uiteindelijk een benenliek kampioen uit. Ja, het is een concept dat ze ook alles voor. Uh... De mannen uh, voor ogen hadden een hele tijd geleden was dat een keer een ballonnetje erop gelaten en dat uh, is doorgeprikt en is klaar. En nu gaan ze het met de vrouw inderdaad uh, uh, proberen. Ik, ik ben benieuwd hoe het zich ontwikkelt. Uh, ik zie het zelf bij, bij mijn eigen club die uh, echt razendsnel zich ontwikkelen. Ik geloof dat er nu Waar meer. Maar je? Nou, ik voetbal zelf niet, maar mijn dochter voetbalt me al bij in, in, in Soest. Ja. En uh, je ziet het echt, het gaat. Enorm, ik geloof dat er nu meer vrouwen of meiden voetballen dan dat er hokje. Ja, ja, het is, nou, dus, is de grootste dat sport. Dat heb een paar jaar geleden gedacht. Ja. Uh, dus ik, ik ga het de delen wel met jou mee. We hadden net wel een aardige discussie. Maar ik ga een deel, deel wel met je mee. Alleen het niveau dat moet een stapje hoger. En ik vraag me af. Ja, maar dat zal iedereen. Dat er komt. Ja, maar Dat is ook zo. Maar de hockeysters, hoe lang zijn de hockeyers op dit niveau bezig, zo professioneel zoals zij nu trainen? Hè? Bijna dagelijks trainingskampen. Dat is ook pas van de laatste tien jaar. Ja? Misschien wel nou, minder. Ja. ja, maar ik, ik bedoel, daarvoor presteerden we ook al met hockey. Maar dat heeft een andere reden. Omdat er maar vier landen per, per, in de wereld hockeyen Dus dan is het niet zo moeilijk om bij de eerste vier te eindigen. Maar in heel de wereld wordt gevoetbald. Dus dat is een stuk moeilijker. Ik denk, ge, echt geef het een paar jaar. Wat ook een ding is. Je moet je voorstellen dat wij vroeger als vrouwen. kregen we de allerslechtste trainers. Want niemand wilde dat de vrouwen trainen. Dus je werd dan niet beter. Ik droomde ervan dat Johan Cruijff of Louis van Gaal. wie dan ja. ook mijn trainer was. Maar ik dat, ben de trainer van mijn team. Dus. <laughs> <laughs> nou, dat zegt hij ja. ook. <laughs> Nee, maar goed, dat wordt ook steeds beter. Het is, zou leuk zijn als oud-voetballers ook uh, die meiden gaan trainen. Ik weet van Edgar Davids dat hij tijdens een trainersopleiding... het Nederlands vrouwenelf dan een paar keer heeft getraind. En dat die meiden dat te gek vonden. En hij ook. Want hij zei, meiden zijn veel leuker om mee te werken. Want ze willen veel liever. Ze willen veel harder werken. Dat hoor je vaak van coaches. Dus het zou heel leuk zijn als een bondscoach... en Van Gaal is wel zo iemand, hè. Dus misschien dat Van Gaal zich ook wel een beetje met het vrouwenvoetbal gaat bemoeien. Dat moet je niet aan Gert-Jan Verbeek vragen. Dat wil ik net zeggen. Ja, hij is er dan weer, ja. ja. Maar Gert- maar bij AZ hebben ze dat niet. Maar ik denk dat Frank de Boer het vrouwenvoetbal ook omarmt. Dat je iedere echte sportliefhebber puur zang vindt het leuk... als mensen sporten en beter worden. Maar het kan toch niet dat het na een jaar of zo bij Ajax... alweer klaar is met het vrouwenvoetbal? Nee, maar dat gaat nog niet gebeuren. Er een soort structuur in zitten. Maar dat is ook zo. Ze hebben daar nu Marleen Molenaar aangetrokken. Je ziet meteen, Ajax begint met vrouwenvoetbal. Daphne Koster nou, de beste, de Jaap Stam van Nederland. Die is, die is gehaald, hè? Nee, nou, die gaat het? meteen. Die oh, ja. heeft meteen gezegd, ik ga van Telstar. Want werken het met transfer? Wordt het dan ook nee, gekocht? Nee, ze of... krijgen niet betaald. Hè? Alleen Twente, die hebben we wel. Dat is echt leuk. Die krijgen wel betaald, krijgen auto's. Daar hebben ze echt een heel professioneel plan. En dat is ook heel mooi. Joop Munsterman zijn dochter is een hele goede voetbalster... Dat komt denk ik ook daardoor, maar dat is alleen maar goed. Zijn, zijn dochter zit in het eerste van Twente. Zij worden helemaal aangekleed, krijgen betaald, krijgen auto's. Ja, Dat is de toekomst. Bon, niet veel. Hm. Nou, dat zal het zijn, 1000 euro, 1500 euro, maar dat maar is in ieder geval iets. iets. Ja. Ja. Maar Daphne Koster is meteen naartoe gegaan. Anouk Hoogendijk, tuurlijk heeft dat meteen aantrekkingskracht. Ja, wat dan ook weer een risico in zich heeft. Want dan wordt eigenlijk zo goed dat ze drie seizoenen achter elkaar fluitend... met. Uh, 8 keer 8-0 winnen. Ja, worden Dan zeggen ze: zie je, het staat, helemaal, het staat helemaal niks voor. Want er is één team dat altijd, altijd wint. Nee, maar dat mag nog niet. Het is een systeem wat je ook in Amerika hebt. Dat je een beetje moet verdelen. Net ja. als met die draft. Mm. Uh, je, er mogen maar zoveel internationals per team spelen. Ja, maar toch. Maar toch. Maar het is toch leuk? Het is, dat dat is toch leuk dat er nu bij ijs. is. Ik droomde er vroeger van. Ik zat in een team en de helft nou, van mijn team. Corine wij... ook. Corine vindt het ook geweldig. Ja. Yeah. Nee, maar het is toch zo? Je moet nee, maar het, het. is, is... al zwart-wit gekleed. Nee, maar jullie onderschatten ook hoe emancipatoire dit werkt. Het is voor vrouwen en meisjes heel belangrijk om te zien dat zij hetzelfde kunnen bereiken als mannen. En als je als meisje. Toen ik voetbalde, kon ik nooit naar Ajax. Mijn halve team, werd, ja, iedereen waarmee ik voetbalde en die goed was, ging naar Ajax. Ik was ook een van de best van mijn team. En dan zei mijn trainer, ja, ze komen voor je kijken. En dan stonden weer scouts. Maar ik mocht natuurlijk nooit naar Ajax. Ja. Het is heel oh. goed om wel die droom ook in stand te kunnen houden. En ook om, nou ja, dat je hem waar kan maken. Ja. En het is gewoon heel goed dat je ziet dat je hetzelfde kan als mannen. Dat het niet ergens stopt. Ja. Dus het is eenmaal super Dit Het is bewezen. Had, had je af, Dit zijn onderzoeken. Had, had je, onderzoeken. je al gezegd, hè? Had je gezegd? Is het fantastisch. Dank je. Volgens mij vind je het leuk. Ik ben redelijk enthousiast. <clears> Hier <throat> zit oh, Mark Cohen, yeah. Morgan in Memphis. Put on my blue suede shoes and I the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring rain. WC handy, once you look down on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 wil je het plaatje vrijdag meenemen naar Londen? Hoezo? Nou, kunnen we daar draaien. Walking in Memphis? Ja, gewoon, omdat het een lekker is nieuws is. Ja, maar je kan toch... Nou, maar kan toch jij het nieuws dan Ik, maar, nou, wel? Je... Met ook niet romantisch. Nee. Walking. Het is uh, nee. half tien. Het is tijd voor de overvinden van het nieuws van de NOS. Eén minuut over half tien. Hier is Remonseré. Vier dagen voor het begin van de Olympische Spelen... heeft koningin Elisabeth de leden van het Internationaal Olympisch Comité... officieel welkom geheten. De koningin hield een receptie voor de IOC-leden op Buckingham Palace. Onder de aanwezigen was ook prins Willem-Alexander. Buckingham Palace maakte vandaag bekend welke onderdelen van de Spelen... de leden van de Britse koninklijke familie zullen bijwonen. Zo zijn onder andere koningin Elisabeth, prins Charles en zijn vrouw Camilla... bij de opening, net als prins William, zijn vrouw Kate en prins Harry.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 De dood van een van de bekendste Cubaanse dissidenten als Paya... was volgens zijn dochter geen ongeluk. Paya overleed gisteren nadat de auto waarin hij zat tegen een boom was gebotst. Volgens de Cubaanse autoriteiten verloor de bestuurder de macht over het stuur... maar zijn dochter Rosa Maria Paya zei tegen CNN... dat een andere auto steeds de wagen ramde en uiteindelijk van de weg duwde. De 60-jarige Paya was leider van een Cubaanse oppositiebeweging... die streeft naar een democratisch Cuba. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Heeft Jolander Sap bij GroenLinks de touwtjes nog wel stevig in handen? Wie vandaag de voorstand heeft gelezen, denkt van niet. Eerst naar Utrecht. Ja, naar uh, Kanaaleiland. Van, vanwege de asbestproblemen in die wijk... komen Utrechtse gemeenteraadsleden terug van vakantie. Uh, overmorgen woensdag dan worden ze door uh, de wethouder bijgepraat... over de situatie in de wijk waar 180 huizen geëvacueerd zijn. De raadsleden hebben veel vragen. Net als de bewoners van de wijk. Wij zijn buiten de bestralingsgevaren. Maakt u zich zorgen? Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. En ja, kijk, waarom is er één blok ontruimd? Ik zit twee meter verderop, waarom worden wij niet ontruimd? Dus dat komt nog, denk ik. Uh, dat heb ik gevraagd. En toen zei ze van, nou, we gaan nou niet meer zomaar wat openmaken. Dan gaan ze eerst goed controleren. En waarschijnlijk dat ze überhaupt helemaal niks meer aan dat dak doen. Wat zit er toch? U woont hier vlakbij, maakt ja. u zich zorgen? Jazeker, want dat is of vijf voor je huis. heen. Dus je moet, uh, ja, maar je moet gewoon onterusten. En ik krijg heel weinig informatie, je hoort niks. Ik kwam gisteren hier. Ook vooral afgesloten, uh, politie, ME. ze dacht ik, ja, wat, wat is aan de hand? Het was ook op zondag eigenlijk, want het verraste ook me eigenlijk. Op zondag wordt iemand gewerkt, hoe komen ze dat asbest is zo te staan? Op maar, zondag kan je geen asbest ontdekken, bedoel ik? Ja, ja. ja, op zondag wordt ook niemand gewerkt. Dus ja, hoe kan je asbest, uh, zeg maar... Maar dat ontdekken. ontdekken, dus ja, ja, dat is ook om even uh, de vraag is, ja. Hier zit iemand met een airporter en tas. Dat ziet er wel heel zielig uit. Moet u weg? Ja, ik moet er weg. Ja, ja. Sinds wanneer? Sinds vandaag. En wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het verschrikkelijk, want het is uh, sinds maandag vrijgekomen en opeens uh, zondag afgesloten en uh, maandag het is al maandag en dan moeten we eruit. Had u erop gerekend al? Nee, niet echt. En nu, wat gaat er nu gebeuren? Ja, er wordt een uh, verzameling gemaakt dat we naar de Van der Valk Hotel moeten gaan. En uh, ja, de mitros uh, die ontvangt iedereen daar zo. Bent u ongerust? Ja, sinds gisteren al waren we bang. Want uh, we zagen de hek, uh, werden hekken geplaatst en uh, opeens kregen we het te horen wat er aan de hand was. En uh, hoe lang gaat de reis duren? Dat weet ik niet. Ik, ik kreeg net te horen vier of vijf dagen. Dus uh, ik ben benieuwd wat ze uh, gaan zeggen. Daar zien we mannen in uh, blauwe pakken. Ja. Helemaal ingepakt. Ja. En hier een bewoner, waar woont u? Daar ook in die ontruimde vlucht? Stand, Stendilaan. On. Stendilaan. Ja. Het ziet er een beetje eng uit, hè? Heel eng. Maar dat is uh, niet goed. We kwamen hier elke dag. Dus we zouden zeker ingeademd hebben ook. Ja, dat Dan komen ze wel. nu pas ermee. Hoe hoort nu dat u uw huis Nou, In één keer, ja, je moet weg. Hadden ze tenminste gisteren kunnen zeggen om uh, tenminste je spullen rustig je spullen te pakken en weg te gaan. Dat hebben ze niet gedaan. Uh, net pas kwamen ze van uh, jullie moeten weg. We gaan meten. Dat uh, uh, is niet goed gedaan. Tenminste hadden ze met een... Uh, Luidsprekers die mensen duidelijk kunnen maken wat er gaande is. Ze hebben de kinderen laten schrikken daar binnen. Ja, want die zien ineens die mannen in die pakken verschijnen. Ja, gewoon huilen. Hij schrok. Hij, Hij wist niet wat er, wat er aan de hand was. the graveyard, do you really want to do van Linden, de koptelefoon, ervoor, kom er even bij. Zit je mijn kier gewoon even recht? Hoepla. Uh, je hebt vanavond uh, naar uh, Geert Wilders gekeken. Ik zag net op de ANP voorbij komen dat hij gokte op 25 zetels uh, tegenover ja, WNL. Dus zij wil niet de grootste worden, dat is duidelijk. Ja. Maar goed, uh, dat is er één meer dan de vorige keer als, uit mijn hoofd, ja, klopt. geloof ik. 24 en dan heeft En dat staat nu op, 19 ongeveer? 19, maar ja, hij is nu in de kamer natuurlijk met 22. Er zijn twee uh, mensen afgevallen, of drie inmiddels zelfs. Oh. Uh, 21 zitten ze nu in de kamer. Uh, maar het is toch wel opmerkelijk, want vorige keer heeft hij toch duidelijk gezegd... dat hij de grootste wilde worden. Twee maanden geleden heeft hij dat ook gezegd. Dat uh, de PV nog wel de grootste partij van Nederland kan worden. Nou, vanavond iets getemperd. Zit hij een beetje in de piepzak? Heb je, de, heb je die uh, indruk een beetje? Uh, mm, ja, nou ja, hij is niet zo sterk, maar hij heeft wel een duidelijke boodschap. Maar het grote probleem is natuurlijk wel met Wilders is dat uh, zijn is eigenlijk een beetje op. Hè? Uh, dus uh, de mensen die op Wilders stemmen, die lopen ook niet zomaar meer weg. Het is op zich een redelijk vaste bodem. Want uh, ze vertrouwen Mark Rutte meer dan, uh, dan Wilders. Uh, inhoudelijk staan ze ook niet het dichtst bij bij de PVV. Als je het over alle partijen bekijkt. Dus ja, het maakt niet zoveel heel veel meer uit wat er gebeurt. Uh, of er nou iemand door een briefbus plast of het niet eens is. Uh, die kiezers blijven vast. Maar bij andere partijen zijn er maar heel weinig kiezers... die nog overwegen over te stappen naar de PVV. En dat maakt het eigenlijk voor de PV een beetje een vlakke campagne ze dus kunnen niet zo heel veel verliezen en kunnen ook niet zo heel veel winnen. Je hebt ja. het nemen van de G500. Um, uh, bij een aantal gevestigde politieke partijen zijn, ben je met, met jongeren lid geworden... om te proberen de koers uh, te beïnvloeden. Als de PVV leden zou hebben, dus had je daar ook dan die move gemaakt? Oh, uh, denk ik niet. Uh, maar dat is een beetje een what-if, want het kan gewoon niet. Mm. Uh, en er is een grote kans te denken dat als er leden, wel leden waren geweest bij de PVV... dat de PVV niet meer had bestaan. Dus dat is waarschijnlijk echt een fictieve vraag. Ja, maar, maar wat is nu het antwoord op die fictieve vraag? Nou, denk het niet. Wat denk je niet? Ik denk niet dat ik lid was geworden. Ja, nou, dat is gewoon genegeerd eigenlijk. Nee, kijk, wij hebben heel duidelijk gekozen voor de drie grote centrumpartijen van Nederland. PvdA, het CDA en de VVD. Omdat ze al sinds de Tweede Wereldoorlog um, samen een meerderheid hebben. Nu zou bijvoorbeeld bij de verkiezing voor de eerste keer kunnen zijn dat het niet meer het geval is. Uh, en ten tweede, dat die drie, dat er altijd twee daarvan de ruggen gaat vormen in een regering. Dat is ook al sinds de oorlog zo. En er is geen reden om aan te nemen dat het in een volgend kabinet niet zo is. Dus wil je nu maximale invloed hebben, dan moet je niet alleen kijken wie zijn de grootste in de Kamer, maar ook wie gaan er zo meteen een kabinet in. Nou, dan zit, zijn, zit je bij die drie goed. Uh, aan de andere kant. Bij die, die uh, drie grote partijen zitten ook de grootste taboes van Nederland. Ja. Uh, zij zitten ook in stilstand. Dus het is ook meest, het meest eigenlijk om daar taboes uh, te doorbreken. Daar de knuppel uh, in het hoende ook te gooien. Het dus. tikkelt zich af en toe. Ja. <laughs> Even uh, naar uh, vanmorgen. Volkskrant GroenLinks, Inke van Gent. Die haalde daaruit uh, in een interview. Door te zeggen dat de leiding van een partij al een jaar lang niet functioneert. Is dit een uitgeleider in een bijzin die uitvergroot wordt? Of uh, is dit een nieuwe campagnetactiek? Hoe moeten we dit inschatten? <lacht> nou, het is denk ik, niet echt een uitgeleider. De, de, wat jij zegt is dat het niet functioneert. is natuurlijk wel een, een kop in de krant. Wat ze eigenlijk zei was dat er al een jaar lang geen fractiebestuurvergaderingen meer zijn. Dat alles door de fractie wordt besloten. En dat SAP zelf ook niet die fractievergaderingen voorzit. Maar dat Ineke van Gent dat doet. Ineke van Gent is best een, een bijzonder persoon in die fractie. Zit er al heel erg lang geloof ik 14 jaar. Um, en was ook echt een rechterhand van Femke Halsen. Dus toen Femke Halsema verdween, was zij wel samen met Tovik Dibi... eigenlijk de twee die die lijn heel erg van Femke Halsema probeerden door te zetten. Nou, Dibi, daar weten we met z'n allen hoe het is afgelopen. Was de derde man ook in dat uh, fractiebestuur. En Ineke van Gent uh, was uh, de tweede. Uh, wat ik daar ook een beetje van hoorde was dat uh, Jolande Sap... Uh, een, uh, een paar dagen geleden een mail heeft gestuurd naar medewerkers van GroenLinks... Uh, waarin ze eigenlijk zei, nou, ik had al zien aankomen dat we naar de drie zetels gaan. We blijven op drie zetels staan tot eind augustus. Um, en um, ja, nou, uh, als we weer laten zien dat we één kunnen zijn... dat jullie hard werken aan die campagne, nou, dan kunnen we misschien nog eens ergens gaan komen. Dat dat een beetje ook in het verkeerde keelschat uh, uh, schiet. En Mijn interpretatie is dus ook wel dat uh, het interview van Van Gent vanochtend in de Volksstand... ook een beetje wel een voorschot is op 13 september... Dat als uh, SAP zo rond de vijf, zes zetels blijft hangen... dat ze dan ook wel uh, weg zou gaan. Ze zijn daar echt klaar mee. Er zijn heel veel spelletjes gebeurd. Er zijn ook heel veel dingen die niet in de media gekomen zijn. Zoals? Uh, nou ja, er zijn uh, allerlei procedures geweest intern. En uh, nou, waar Van Gent bijvoorbeeld vandaag ook op hinte dat ook oud-gedienden, dus zoals zij, die 14 jaar in de Kamer zitten, allerlei in initiatiefwetten er doorheen hebben gekregen. Die moesten zelfs meedoen aan simpele rekentestjes als Ala 3x3 is. En dan moest je zeggen hoeveel dat was. Want dat was onderdeel van de assessment. Dus echt wel een fundamenteel wantrouwen van kandidaatcommissies tegen ervaren Kamerleden. Vanuit bestuur ook procedureel gedoe uh, tegen die kandidaten. Maar die mensen ook al iets hadden van denken hoe je hoef ik uh, niet meer bij te horen. Um maar ook bijvoorbeeld de persvoorlichters van GroenLinks... die uh, toen poniums voor de deur stond aan het uitzoeken waren... of ze met een ladder aan de achterkant van het pand uh, naar buiten konden sprinten. Uh, nou ja, echt, echt gewoon knudden was dat. En Zij zegt ook dat die lijsttrekkersverkiezing uh, de partij heel veel schade heeft uh, toegebracht. Hè? Ja, maar dat, daar, daar hoef je geen soort van potiek watcher voor te zijn om dat te zien. Ik, dat is gewoon mislukt. Uh, ze hebben gedacht na het CDA en de PvdA, dat gaan we ook doen. En uh, dat is goed voor een partij. Maar ja, dan moet je het wel goed aanpakken. Uh, en het, ja, Ik denk dat het heel, zeer, zeer de vraag is of Jolande Sap eind september er nog is... tenzij er opeens is heel erg veranderd. Maar met dit verlies ja, zie je dat dit soort oude partijmastelont echt al bij ja, afstand nemen. Ja, de, peiling, de laatste peilingen van de Hond heb je ongetwijfeld gezien. Uh, partij van de een zetel aan de SP. Ja, statistische ruis. Dus, ja, onder, onder de twee geen kun je waarde, niks van zeggen. Gewoon geen waarde aan leggen, bedoel je. Uh, zoals het er nu uitziet, wat, wat, wat verwacht je dan? Want je zegt van ja, we hebben drie partijen die al sinds uh, 1946... Uh, uh, uh, ...de regering in ieder geval een deel ervan vormen. Hoe ziet het er nu uit, denk je? Nou ah, ja. kijk, het, het gevaarlijkste is... Uh, ...we fixeren ons heel erg op partijen... ...en we moeten bij de verkiezingen natuurlijk ook op politieke partijen gaan stemmen... ...en dan één daarvan. Maar het grote gevaar zit natuurlijk in de formatie. Iedereen ziet dat nu. De varianten die op tafel liggen, of dat nou zo'n Kunduz-coalitie is... of dat nou zo'n Paars-Plus-coalitie zou zijn... of een conservatief-rechtse coalitie. Geen enkele coalitie haalt de meerderheid. Staat al maandenlang rond hetzelfde zetelaantal. Bijvoorbeeld de Kunduz-coalitie blijft schommelen met vijf partijen... rond de 72 zetels. Wint de ene partij een zeteltje... dan gaat het binnen de coalitie bij een andere partij ervan af... Als we zo doorgaan en dit zo stil blijft staan zoals het de afgelopen maand doet... Nou, dan zitten we met kerstmis echt nog te formeren. Maar de campagne moet nog beginnen natuurlijk. Ja, maar die is de afgelopen maanden, toch zeker ook in de Kamer... zijn er best heftige debatten geweest. Bijvoorbeeld rondom het Koenensakkoord En je ziet dat daar geen fundamentele wijzigingen... tussen de blokken in de politieke arena uh, komen. Wel tussen partijen, maar niet tussen die blokken. Maar denk je niet een dat de lijstheidsdebatten komen... Als, als, we, als we echt uh, duidelijk moeten gaan kijken naar wie wat zegt... en uh, het gaat om wie, wie, wie vertrouw je? Denk je niet dat het dan nog uh, wat op en neer kan gaan yo -yoen? Ja, maar dan um, zul je toch... Is mijn grote vrees zien dat binnen de blokken, dus he, dan gaat er weer in zo, zo'n linksblok gaan stemmers van de Partij van de Arbeid naar Roemer toe. Maar er zullen niet tussen die blokken zal er nauwelijks um, uh, uitwisseling van kiezers zijn. Um, en dus als je nu zeg maar gaat kijken naar die campagne, dan is eigenlijk het belangrijkste is kijken op, niet naar 12 september, maar naar 13 september is er iets te regeren, is er iets samen te doen. En het grote gevaar is denk ik nu dat alle politici heel erg op een polariseerstand staan. Ze gaan het elkaar nog moeilijker maken. Ze gaan nog meer afstand van elkaar nemen, um, waardoor het alleen maar moeilijker wordt om naar een coalitie toe te werken. Oh, CDA is toch redelijk open nu richting de nou, Partij van de Arbeid. Ik heb de peiling heeft gezien, maar... <laughs> dat is ja. volgens mij niet degene die nu in... in, de, in de, de, de, ja, de die is een beetje wel op de bijrijdersstoel wat dat betreft. als zullen dus ze ja, met de huidige koers wel in, in de regering kan. Corine, eruit. Ja, wat mij zo opvalt is dat die partijen gewoon continu veranderen van standpunt... over allerlei mm -hmm. toch vrij essentiële zaken. Ik bedoel, dan hadden ze die Kunduz-coalitie... en dan worden bepaalde ja. besluiten genomen. En dan, nou ja, drie weken later... dan uh, wordt er campagne gevoerd... en dan verlaten ze allerlei standpunten ja, ja, ja, weer. Dus, maar dat is verschrikkelijk ook. Is dus echt ik vind, ja, wat, wat, wat, wat, wat is er aan de hand in dit wie land? Wie moet je nog geloven? Ja, Het maar, wie, wie, uh... dat, dat was ook heel bijzonder, ik geloof dat het de CEO van Aholt was. Die voor het eerst eigenlijk in, uh, in jaren dat een CEO van een heel groot bedrijf daar iets over gezegd heeft. dus zei ook van ja, ze sluiten een akkoord... en de dag erna begint het gemorrel, begint het uit elkaar te vallen. Uh, ik was bijvoorbeeld laatst bij uh, het grootste private equity fonds van Nederland. Um, die echt hele grote portfeuille, niet zo even snel erin, schulden eruit schuiven weg... maar die 20, 30 jaar probeert te investeren in een bedrijf als is. En ze zeggen, ja, een van de grootste criteria voor ons is nu, wij doen geen projecten meer waar de overheid of de politiek ook yeah. ergens bij betrokken is. Ja. Wij gaan ze dat soort Nederlandse bedrijven ja. waar de Nederlandse ja. overheid een aandeel in heeft of ja. niet betrokken is, doen wij niet ja. meer. Ze zijn zo onbetrouwbaar gewoon. Dat, dat, ja. dat schaadt inderdaad. Ja. En uh, ja, dat is wel ernstig. Maar aan de andere kant, ik zie ook wel weer kansen. Uh, kijk, ik ben zelf vrij jong, uh, misschien naïef idealistisch, maar ik geloof wel in dingen. En als je kijkt naar mijn generatiegenoten, 41% ervan stemt niet. Als je alle 40 minders die niet stemmen nu zou laten stemmen. dan kunnen ze met een gecorrigeerde kiesdeler. 17 zetels in de Tweede Kamer laten verschuiven. Dat is een gigantisch, gigantische potentie. Als je kijkt dat de afgelopen jaren. maar om één zetel ging hè, bij de, de PV die één zetel meer had. Dus ja, ik geloof wel dat er nog alternatieven zijn. We moeten jongeren laten stemmen. Hoe doe je dat? Uh, nou, daar zijn we nu druk aan aan het bouwen. Uh, mijn laptopje ligt voor me. Ik ben nu uh, wekenlang met een team aan het bouwen. aan allerlei dingen. Die we gaan uitrollen um, de komende weken en maanden. Om dit mogelijk te maken. Omdat ik nog steeds geloof dat je nog steeds politiek verbindend kunt laten maken. Mens, jonge mensen kunt laten stemmen. Ja, maar hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, precies. Ja, dat voorbeeld. is de grote druk natuurlijk. Wat, ja. ben ja, ja, mag ja, wat ben je aan het een je voorbeeld in? geven? Um, Goeie vraag, Barbara. Ja, go, um, waar ik bijvoorbeeld heel graag naar heb gekeken is... in Amerika heb je de Great Slap gehad. Um, Obama um, die moest een campagne voeren in Florida en kreeg het niet van de grond. En de democraten in Amerika hebben natuurlijk een groot trauma in Florida. We hebben in 2000 verloren, hebben nooit daarin goed kunnen winnen. En dat komt ook omdat die republikeinen al die kiesdistricten een beetje vervormen... waardoor ze nooit winnen. En er was uh, een, een beweging samen met Sarah uh, Silverman, een, een Comedianne, die dacht, ja, waar ligt dat nou aan? Dat ligt aan de rijke, oude Joodse kiezer in Florida... Die zorgen er elke keer voor, want die, hè, zwarten zijn eng en uh, het geld moet niet belast worden. Hoe kunnen we dat veranderen? Nou, daar hebben ze de Great Slap genoemd. Ze hebben 30.000 jonge Joodse Amerikanen laten invliegen naar Florida... Nee. met één wens voor hun verjaardag of voor nee. hun graduation of voor wat dan ook. Stem één keer in je leven, Democrat, één keer Obama. 30.000 man zijn ingevlogen. Voor het eerst hebben de Democraten Florida gepakt, als een swing state... Um, en uh, ze hebben gewonnen, dankzij de, uh, Obama heeft gewonnen dankzij de stem van de oude Joodse kiezer. Uh, dat ging echt met een kleine mars, ik oh. geloof 200.000 stemmen. Um, en die jongeren, door zich te verbinden met die ouderen, hebben Obama, uh, Obama Florida bezorgd. Nou. En ik geloof voordeel. daarin, zo'n zo verbond tussen jong en oud, dat jong weer gaat stemmen en met ouderen ja, samen ja, even, nee, ja. ja. wat, wat je ontsnapt nu, de vraag van Barbara die ontsnapt. Want je hebt, je hebt nog geen voorbeeld gegeven, nee. maar waar je aan denkt. Dus, uh, een flashbow met Twitter nee, of zo? Ja, dat is allemaal 2008. Nee, je, je moet iets fundamenteels nieuws doen. Maar de Great Slope kan in Nederland niet werken. Nee, wacht wacht, wacht ja, even. Je mensen inschepen naar Limburg. Zijn. Dat gaat niet werken. Wacht maar, maar even, ik ben allergisch voor mensen die geen antwoord geven op een vraag. Dus je gaat nu antwoord geven op de vraag. Nee, dat doe ik niet. En dat heb ik ook al van tevoren gezegd. Waarom uh, niet? Nou, dat het de truc is natuurlijk dat je iets bouwt dat zo goed is. Ik bedoel, we zijn nu aan het bouwen dat als je dat niet waar maakt... en dat je dat nu half weggeeft... Um, dan ga je uiteindelijk niet die verkiezingen veranderen. Dus we zijn nu aan het bouwen. het uh, is, dus dus is een website, geen huis. Je bent een website ja. aan het bouwen. Iets, iets sociaal media. Hoe noem je dat? Social media gebeuren. Nou ja, ik, ik zeg gewoon niks over. Maar we heb toch gewoon een tipje gaat, gaan heet, heet, heet, de krijgen. We hebben het dan alleen maar aan om de jongeren ja. te laten stemmen of om ze op een bepaalde partij te laten stemmen? Nee, kijk, als g 500 gaan wij niet uh, zeggen stem nu met z'n allen D6. Maar of jullie zo. zijn van de drie middenpartijen, daar zijn jullie lid? Nee, wat je wil is dat mensen in Nederland gaan stemmen. En twee, dat ze gaan stemmen waardoor de politiek uiteindelijk weer die stilstand wordt getrokken. Nou, dat zijn we aan het proberen. En dat doen we nu de hele ja. dag door. Ja, Maar je zei het tipje van de sluier, dan maakt je je zin niet af. Tipje nou, van de sluier? Dat is dat er dus 1,2 miljoen 40 minder zijn. Die gewoon niet stemmen en die 17 zetels in de handen hebben. Nou, als je daar uh, er maar uh, drie van weet uh, uh, te pakken, dan kun je, kun je echt wat veranderen. Nou, Daar moet je de manier voor vinden. Ja. Ja, ja, staar, ik, ik snap nou die... Nee, ik, dat, nee. EO maar dan Maar dan van, van, van 40 minners. Nee, ik snap nou die confrontatie met de 50-plus-partij wel. Als ik jou zou wil praten. Nou, dat is wel grappig eigenlijk dat je dit zegt. Want er zijn dus twee groepen in Nederland die niet stemmen. Het zijn de jongeren en het zijn de echte ouderen. Dus niet zeg maar de Henk Krol-ouderen. Die stemmen heel veel en die stemmen ook heel veel SP en zo. Maar de mensen van, uh, van 70 of zo, uh, tot 80... die stemmen niet zo... Ik heb wel eens gehoord dat in het zuiden vroeger het CDA daar touringcarbussen liet rondrijden. en uh, met een plakje cake op je koffie, aangeboden door het CDA, naar de stembus werden gelokt. Maar ja, goed, uh, those deze dat gebeurt niet meer. Um, maar dat zijn wel de twee groepen die, die niet meer stemmen nemen. Dus misschien moet je die wel verbinden. Wanneer uh, wordt die website online? Uh, nou ja, of het dat list is de vraag van de website. <grijonasstreeks> is. <hijs> <hijs> uh, nee. Wanneer is, die, Wanneer is die, die landdag? Ik had hem. Uh. <laughs> nee, maar wanneer is die uh, online is, zeg dan gewoon wanneer die online is. Een spoedje met Denkamer. Ongeveer. Nou, uh, wij zorgen ervoor dat voor het eerste nos verkiezingsdebat nou wij staan. Oh, dat is wanneer is het nos verkiezingsdebat dan moet even opzoeken. Ik denk helemaal dat weet jij wel. Dat moet ergens, we uh, denken, dat zal ergens iets, uh, rond 20 augustus zijn, gok ik ongeveer. We, we, gaan, het even. we gaan het even opzoeken. Oké. Okay. Okay. Well, we, we zijn heel benieuwd. Kijk ook. Terwijl. Jullie hebben een primeur, jongens. Nou, nah, nee, maar hij heeft niks gezegd. Dus, uh... Uh, we weten al, nu op 20 rond 20 augustus. 20 augustus gebeurt er iets met jongeren. Touring car, oud-jong verbinden, 50, Taartjes plus, 40 Als vrienden. jij dat nou, nou even twittert, dan gaan wij luisteren naar Neil Diamond. <laughs> <laughs> De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Met Herman van der Zand en Robert Meder.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 Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you, sweet Caroline, good time.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 Touching warm Reaching out Touching me Touching Sweet Caroline, dus van uh, Neil Diamond. Nog... Stem jij eigenlijk, Barbara Barend? Ja, ik, uh, <coughs> ik, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om niet te stemmen. En ik vind het heel moeilijk. Waarom niet? Steeds mo nou, ik vind het, het, het, het... Er waren tijden, nee, maar ik kan echt bijna nou ja, kwaad om worden... maar er waren tijden dat we niet konden stemmen. Mensen leven in landen waar je niet mag stemmen, niet kan stemmen. Geen democratie. Ik vind dat het bijna een soort plicht is als Nederlander dat je gewoon stemt. Ja. ja. Ken jij veertig minners die niet stemmen? Ja. ja. En spreek je die vermanend N toe? Nou ja, vermanend, dat heeft geen nut. Ik probeer ze uit te leggen waarom ze wel moeten stemmen. Ik moet zeggen, in mijn omgeving ken ik heel weinig mensen... die niet politiek geïnteresseerd zijn. Ik ben net op vakantie geweest met allemaal veertig minners. En wij hebben echt wel ook een minimaal één hele avond... over politiek gesproken. Wat gaan we allemaal stemmen en waar gaat het met het land heen? Maar dat is misschien dan meer mijn vriendenkring. Wij hebben het daar wel over. Dus ik denk, ik ken niemand heel goed die niet stemt. Maar ik ken ze wel. Ja, Corine de Ruiter. Ook een uh, rond de veertiger, laat maar zeggen. Een <tie> <Ja. tie> beetje, ja, Dat is een compliment. <laughs> maar nee, ik, ik, heb je mensen in je omgeving die zeggen: van... Uh, nou, ik ga niet stemmen, want nee. het helpt toch niet? Nee, of, uh... nee, nee, die, die ken ik niet. Nee, nee, zelfs mijn zoon van 18 die, uh, is blij dat hij nu eindelijk mag stemmen. <laughs> ja, echt waar? En ja, dat ja. gesprek aan de keukentafel over. Ja, ja, ja? absoluut. Ja. Gaat, het, volgt gaat die Jan... het hard of? Ja, oh, sorry. Ja, hij, hij, hij vocht. Ja, hij vocht uh, sinds een jaar of twee vocht hij. Uh, ja, kijkt hij nationaal. het en, uh, ik, en volg, vocht volgt die, hij zijn uh, moeder, dacht ik Ja, even, dat wilde ik niet. Nee, dat, nee, dat, nee ja, maar die, dat is heel logisch. Die vocht hij al wat langer. Nee, ja. maar dat is toch heel logisch dat je de stemmen van je ouders in eerst, bij je eerste keertje ja. stemt. Ja, dat is bij mij ook. Ja, ja. Op nee. een gegeven moment ga je zelf denken. En dan ja. kom je erachter dat je jarenlang het verkeerd hebt gedaan. Of, of niet, hè, dat kan natuurlijk ook. Zometeen ja. na tien gaan we uh, praten over de bosbranden in Spanje onder andere. En we horen de top 5 van Barbara Barend. Tot zo. De oranje Soap in de Radio 1 sportzomer. We staan hier met een tent met twee kinderen. Ja, zo gezellig en heel leuk. Ik neem je mee. Iedere dag rond tien voor half elf.